De Gehangene van het Patershoek. Een radiofeuille naar Georges Simenon. Vandaag het tweede deel. Een zonnige novembermiddag in Brussel. Commissaris Maigret zit na een werkbezoek aan de hoofdstad... ...rustig wat uit te blazen in een cafeetje aan de Warmoesberg... ...met voor zich een Romeglas geuze. Hoe had het anders gekund? Een vreemd detail valt hem op. Achteraan in de gelachzaal zit een haveloze dertiger een enorme stapel bankbiljetten te tellen. Uit pure nieuwsgierigheid schaduwt hij de onbekende. Die loopt naar het postkantoor waar hij het geld, verpakt in krantenpapier, aan zichzelf adresseert. Louis Jeunet, Rue de la Roquette, Parijs. Maigret landt aan en volgt Jeunet naar een bazaar in de Nieuwstraat. Jeunet koopt er een goedkoop valies. Maigret doet hetzelfde. Jeunie spoort via Amsterdam naar Bremen. Megret reist mee. Tijdens de lange treinrit maakt Junet een bijzonder nerveuze indruk. Bij een oponthoud in het grensstadje Neuschans verwisselt Megret ongemerkt Junet's valies voor het zijn. In Bremen neemt Junet zijn intrek in een armtierig hotelletje. Wanneer hij merkt dat zijn valies leeg is, pleegt hij zelfmoord. Een geweten zaak voor Megret die in het echte verlies niets anders vindt dan een oud versleten pak. Hallo, Luca. Commissaris. Ik begon al te denken dat u vermist was. Waar zit u? In Bremen, mijn jongen. In Bremen? Ja, voor een hoogstijgenadig zaakje, waarover ik je later wel meer vertel. Ik wou alleen graag dat je mijn geheugen even opfriste. Graag? In verband met? Wel, in verband met deze zaak schrijven de kranten het volgende. Een Fransman, Louis Jeunet... ...pleegde vannacht zelfmoord in zijn hotelkamer. Aha. En dan volgt Jeunet's signalement. Dus heeft de politie een kopie van zijn paspoort vrijgegeven. Goed. Ik lees hier in volgens. Leeftijd, gestalte, haren, voorhoofd... Wengouwen. Zo goed, dat is zeker een vals paspoort, commissaris. Waarschijnlijk nog gedrukt door die falsarissen in Saint-Ouant. De volgorde van de gegevens. Voorhoofd, haren. En niet haren, voorhoofd. Schitterend, Lucas. Ik wist wel dat je een bijna feilloos geheugen voor details hebt. Bent u geholpen, commissaris? Wel, ik weet nu tenminste dat die Louis Jeunet onder een andere naam leefde. Maar goed, om negen uur gaat er morgen open. Ik ga ter plekke even zeer discreet kijken wie er zich zowel voor het stoffelijk overschot van die Jeunet interesseert. Bedankt, mijn jongen. Je hoort nog van me. Commissaris Megre, de inspecteur heeft me op de hoogte gebracht van uw komst. Wilt u mij volgen, alstublieft? Hypermodel, zoals alles hier in deze stad. Ook de openbare gebouwen. Een sinistere bedoeling. Nog erger dan die antieke morgen aan de Quai in Parijs. Allemaal zo'n menselijk netjes. Kraakwitte muren, overal met dogeloos wit licht. Ik kan me hier bezwaarlijk verdekt opstellen. ja, met open visie en maar. Dit is het gevraagde lichaam, commissaris. Louis Genet. Goed, dank u. Tot uw dienst. Zelfs de suppoost past bij het decor. Gezond kleurtje, kaarsrecht en geregen in een kruikvrij uniform. Net de museumwachters. Mm -hmm. Wel, wel. Onze vriendje neigen niet zo te zien bij een belangstelling. Ah, eindelijk toch een klant. Mm -hmm. Met zorg geklede Meneer. Een beetje pafrig. Van belangstelling gesproken... Jeunet krijgt ditmaal alle aandacht. Je zou zeggen dat de bezoeker... mijn aanwezigheid enigszins genant vindt. Bent u uh, Fransman? Uh, ja, wel. No. U uh, ook. Well, dat wil zeggen... Uh, ik ben Belg... Maar ik woon al enkele jaren in Bremen. En u kende deze religie, hè? Uh, nee, nee, nee. Ik las vanmorgen in de krant dat een Fransman zelfmoord had gepleegd hier in Bremen. Ik heb lang in Parijs gewoond. Ja, zo. Uh, bent u van de politie? Gerechtelijke politie. Oh. En uh, u bent speciaal naar Bremen gekomen om. Uh... Oh. <laughs> dat zei ik nou. Dat kan niet, want de zelfmoord vond pas vannacht plaats. Uh, kent u uh, andere Fransen in Bremen? Hmm? Uh, als ik u op de een of andere manier kan helpen, dan. Uh... Oh, uh, mag ik u alvast op een aperitiefje Voor ik kon weigeren, troonde hij me mee naar zijn wagen, een limousine van formaat. Hij zweeg geen ogenblik. Het type van de joviale zakenman. Hij scheen iedereen te kennen... ...te oordelen naar het aantal keer... ...dat hij uitbundig zwaaide naar voorbijgangers. Duidde vierde de kantoren... ...van zijn zakenrelaties aan. De Noorddeutsche Lloyd bijvoorbeeld. Even verderop... ...moest ik de vierde verdieping... ...van een welbepaalde beelding bewonderen. De zijne. Jozef van Damme. Import. Export. Vervolgens ging we een reusachtig café binnen, overbevolkt. Tientallen zakenmensen praten te luid bij grote glazen bier, terwijl een Winstrijkje onveranderlijk boven de drukte probeerde uit te komen. Herr Niedermeyer, guten tag. Ja, excuus voor het Duits commissaris, ik ben er wel toe verplicht. Hè. De zaak is, ziet u, Niedermeyer is een belangrijke kant. Oh, dus niet erg. U heeft nog geen idee van hoeveel miljoen mark hier in dit café bij elkaar zit. Nee, geen idee, nee. Terloops, nee. uh, commissaris, uh, wat denkt u van die zelfmoord? Uh, een armoezaaier zoals de klanten hier laten uitschijnen? Dat is mogelijk. Uh, onderzoekt u deze zaak? Ook in de verste verte niet. Het is werk voor de Duitse politie. En aangezien de zelfmoord bewezen werd, zullen mijn Duitse collega's daar niet zoveel werk mee hebben. Juist, ja. ja. Uh, let wel, het, het voorval is me alleen opgevallen omdat het om een Fransman gaat. <laughs> een Fransman in Bremen is eerder een uitzonderlijk. Mm -hmm. Ja, well, het uh, is bijna half één. Uh, nou Luister eens even, commissaris, waarom eten we niet samen een stukje? Hè? <laughs> ja, U zult niet lunchen zoals in Parijs, maar je enfin, uh, kent een restaurantje waar je niet slecht zult eten. Akkoord? Hij uh -huh. riep de kelner. ...en betaalde met donna volgbare gebaar... ...waarvan alleen zakenlieden van zijn soort het geheim kennen. Die aparte manier om een portefeuille boven te halen. Romp naar achteren, borst vooruit, kin ingetrokken... ...om ten slotte met een achterloos gebaar... ...het heilige voorwerp tevoorschijn te halen. Een met bankbiljetten gevoerd stuk leer. Voor vijf uur s middags liet hij me niet los... Na het etentje moest ik nog mee naar zijn kantoor, bevattende drie bedienden en één typiste. Eindelijk was ik opnieuw alleen. Midden de stadsdrukte had ik moeite mijn gedachten te ordenen. Ik probeerde een verband te leggen tussen twee schimmige figuren, de dode en Van Damme, want een verband was er. Natuurlijk had Van Damme zich niet de moeite getroost... om naar het lijk van een onbekende te gaan kijken. En hij had me allerminst op de lunch getrakteerd... louter voor plezier nog eens Frans te kunnen praten. Overigens was hij slechts zijn ware gelaat beginnen tonen... naarmate ik zelf onverschilliger tegenover de zaak werd. S ochtends leek hij ongerust, onzeker... en later op de dag veranderde hij in het nijvere chageraard dat komt en gaat, zich opwindt verrukte hielen likt van grootfinanciers, met zijn limousine door Bremerheid... dienstorders naar zijn tepisten gooit, dure diners betaald, vier op zichzelf. Daartegenover een anemische vagebond in versleten kleren... die in het station twee broodjes met worst kocht die hij nooit zou opeten. Ik liep naar het presidium. waar een dromerige man me opwachtte... bij een balie waarop alle voorwerpen van Jeunet uitgestald lagen. Voor eerst het kostuum dat Jeunet droeg... op het ogenblik van de zelfmoordcommissaris. En? Niet speciaals ontdekt. Het pak werd verkocht door de Belle Jardinière in Parijs. Goedkope confectie... Ons laboratorium heeft vetvlekken ontdekt van minerale oorsprong. Wat erop kan wijzen dat de eigenaar zich vaak in een fabriek, een werkplaats of een garage ophield. Dat schijnt te kloppen, want de stof bevatte ook zeer fijn metaalpoeder, dat men meestal in kleren van paswerkers, metaalbewerkers en mechaniciens aantreft. Mm -hmm. En, zullen uh, Ook van bescheiden kwaliteit, net zoals de kousen. De schoenen werden verkocht in raas. Oh, ja, puikwerk. Er is nog wat anders, commissaris. Het andere kostuum bedoelt u? Uh, precies. Ik noem het voor alle duidelijkheid kostuum B. Uh -huh. Wel, dit kostuum B werd al jaren niet meer gedragen... en bevat oude bloedvlekken. Het gaat hier wellicht om menselijk bloed. Het pak werd in al die jaren niet gewassen. De man die het droeg moet gebloed hebben als een rund. Bovendien wijzen de afgescheurde revers mogelijk op een worsteling... Het kostuum B werd gemaakt door Roger Muizenwinkel... ...de kleermaker uit de Plotersgracht in Gent. Mm -hmm. Dat is in België. Ah, dat is schitterend zeg. En, nou ja, ik bezorg u per post wel een kopie van mijn rapport. Commissar Megret, Het is voor een hele eer met u samen te werken. Kan ik u ook met iets helpen... Heeft u mijn boodschap doorgegeven? Vanmorgen al. Samen met uw telegram werden twee foto's van Genève naar uw Parijse collega's verzonden. met het verzoek ze in zoveel mogelijk kranten te laten publiceren. Ah, het is goed. Nou, dan ga ik maar, inspecteur. Want ik begin zo zoetjes aan een onstilbare honger te krijgen naar Franse pijptabak. Ja. <laughs> Lucht naar de tabak aan het einde van het perron. Wacht eens even. Maar, had ik nu mijn Frans een klein geld zitten. Zeg eens een beetje voorzichtig, hè? Dat vertraait. Ze zijn er meteen met de valiezen vandoor. Wacht, ze hebben gelukkig het verkeerde mee. Dat met het krantenpapier. Maar welkom nozenaar steelt er nu zo'n waardeloos valies... Of was men uit op het kostuum B. En in dat geval werd de dief gewaarschuwd uit Bremen. Door wie? Ah, van Damme. Dit is een zaak van schaduwen. Een man die op dit eigenste moment met het verlies door Parijs vlucht. Een andere die jaren geleden het kostuum B moet gedragen hebben. Die je tijdens een worsteling met zijn bloed moet bevlekt hebben. Tafelen. Ik zie wel. Oef. Lieve schat. Ben ik blij met Rian nog eens te kunnen laten vertroetelen. Ben je niet te moe? Want uh, ik heb de hele weg tussen Bremen en Parijs geslapen. Zeg nou eens eerlijk, McRae. Had je die trip naar Bremen niet kunnen vermijden? Als ik dat echt gewild had lieverd, ja, dan wel. Oh, nou, toch. Ja, en nu zit ik met een zaak opgezadeld waarvan ik niet eens weet waar het beginpunt ligt. Brussel, Gent, Rijs. McRae. Commissaris, met de prefectuur hier. Ja, zaak, is er nieuws? Er zit een dame in de wachtkamer in verband met uh, de foto, commissaris. Ze wachten al bijna twee uur. Ah, ik kom onmiddellijk op die. Oké. Okay. Op een van de stoelen zat een jonge vrouw. Nauwelijks dertig. Gekleed met die nederige distinctie... die veelavondelijk vermaakwerk verhult. Ik werd getroffen door een soort gelijkenis tussen haar... en Louis Jeunet. nee... Donne... Geen fysieke gelijkenis, maar een gelijkaardige gelaatsuitdrukking als je wil. Diezelfde ogen zonder glans, te dunne neusvleugels, te bleke gelaatskleur. Wilt u mij maar volgen, mevrouw? Jawel, commissaris. Men zegt mij dat u de man kent wiens foto in de Hij kant. Hij was mijn man, commissaris. <laughs> was de tweede aflevering van De Gehangene van het Patershol een bewerking van de roman van Georges Simenon, Le Pendu de saint foulien Vandaag hoorden u Ward -Ravet als Megrey, verder Hugo Prinsen, Anton Kogen, Mark Leemans, Paul Kammermans, Emmy Leemans en Janine Schevernels.